12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. Nederlanders gearresteerd wegens internationale beleggingsfraude. De Europese Commissie presenteert bankentaks. En caissonbrokstukken worden vandaag opgeruimd. Het weer vandaag blijft het zonnig en warm. 20 graden is het aan zee. En 23 tot 25 graden in het binnenland. Morgen opnieuw veel zon met vergelijkbare temperaturen. En na morgen verandert er eigenlijk weinig. Vier Nederlanders zijn aangehouden in een grote beleggingsfraudezaak. Mannen werken voor het bedrijf Quality Investments. Dat haalt een grote sommen geld op bij beleggers, onder meer via dit reclamespotje. Quality Investments doet alles aan om concurrerende producten op maat te bieden voor uiteenlopende budgetten. Aantrekkelijke rendementpercentages en een transparant proces vormen de degelijke basis van deze verantwoorde beleggingsvariant. Ja, transparant, helder, aantrekkelijk. Persofficier Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie. Maar het lag allemaal een beetje anders, hè? Daar lijkt het wel op. Uh, wij hebben het vermoeden dat er sprake is van een zogenaamde Ponzi-fraude waarbij uh, beleggers uh, die als eerste ingelegd zijn en uh, die uitgekeerd kregen... betaald zijn uit de inleggingen van later beleggers. Een soort piramidespel is het geworden? In feite wel, ja. ja. Hoeveel mensen zijn er op deze manier opgelicht? Uh, nou, dat uh, aantal uh, is, is aanzienlijk. Een exact aantal kan ik niet noemen. We denken dat het in de honderden, uh, honderden loopt. Ja. Uh, en die beleggers hebben samen voor zo'n 200 miljoen euro geïnvesteerd in uh, Quality Investment, in hun beleggingsproduct. Hmm. En daarmee is uh, toch wel sprake van uh, in elk geval de grootste fraude waar wij, beleggingsfraude, waar wij als functioneel pakket tot nu toe mee te maken hebben gekregen. Vermogende mensen ging het om die inleggen. Want het, het minimumbedrag was 50.000 euro, hè? dat moest worden ja. ingelegd. Dat klopt, het minimumbedrag was uh, 50.000 euro en uh, dat betekende ook dat er uh, uh, geen controle van de AFM was. Omdat de gedachte is dat uh, mensen die zoveel geld kunnen uh, investeren, dat die zelf de afweging kunnen maken met betrekking tot risico's. Hm. Wat is er met het geld gebeurd? Uh, wat er exact met het geld gebeurd is, is natuurlijk onderwerp van het onderzoek. Maar wij vermoeden dat er een constructie is gekozen die erop neerkomt dat uh, de beleggers in elk geval hun geld niet terug zouden zien of maar een heel klein deel daarvan van uh, volgespiegeld uh, gegarandeerde uitkering of een uh, rendement van uh, minimaal 8% per jaar, is in onze optiek in elk geval geen uh, sprake geweest. Nee, nee. Hoe, hoe, hoe ben je die mensen op het spoor gekomen? Nou, de exacte uh, aanleiding van het onderzoek, daar uh, wil ik op dit moment geen, uh, geen mededelingen over doen. Hm. Het is wel zo dat wij een grootscheepsactie gisteren hebben uh, onderhouden uh, uh, in uh, vele landen over de hele wereld. En daarbij voor uh, miljoenen beslag hebben gelegd. Ja, op, gaat Spanje, uh, Turkije, Dubai, Engeland, Zwitserland, overal uh, zijn er invallen gedaan, hè? Ja, dat klopt. En we hebben daar uh, huizen in beslag genomen, boten, dure horloges, auto's... waaronder Bentleys, Ferraris en uh, klassieke auto's die nog in nieuwstaat waren. Allemaal, dat spul kan allemaal verkocht worden en dan levert dat weer geld op. Zo is dat. En dat uh, uh, is ook een manier om ervoor te proberen te zorgen... ...in elk geval om de belangen van de beleggers zoveel mogelijk veilig te stellen... Want zo'n piramidespel is natuurlijk een katerhuis... wat uh, elk moment in elkaar kan klappen... en waarbij dan de beleggers berooid achterblijven. Ja. Helder. Ik dank u wel voor uw verhaal. Persofficier Jan Hoekman van het Openbaar Ministerie. Goedemiddag. Goedemiddag. PVV-leider Wilders wil niet meedoen aan een bijeenkomst... van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer... over de algemene beschouwingen van vorige week. Kamervoorzitter Verbeet wil volgende week... met de fractievoorzitters terugblikken op de toon van het debat. De bijeenkomst is een initiatief van SGP-leider Van der Staaij. Vorige week was er ophef over de algemene beschouwingen... met name over de woordenwisseling tussen Wilders en premier Rutte. Wilders zei tegen Rutte, doe eens normaal, man. Waarop Rutte antwoordde dat Wilders zelf maar normaal moest doen. De PVV-voorman noemt de bijeenkomst met de fractievoorzitters een onzindiscussie en daarom is hij er niet bij. De oplossing van de eurocrisis is geen sprint, maar een marathon. Dat zei voorzitter Barroso van de Europese Commissie... tijdens zijn jaarlijkse toespraak voor het Europarlement in Straatsburg. Barroso benadrukte dat Griekenland lid is en blijft van de eurogroep. Griekenland is en will een member van de euro-area. Ja, hij zei het. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Chris, applaus voor Barroso... Is dit nou de lang verwachte inspirerende toespraak die Europa nodig heeft? In ieder geval wel een toespraak waar de Europarlementariërs op zaten te wachten. En die erg wordt gewaardeerd door het Europees Parlement. Vooral omdat Barroso, we hoorden het hem zeggen, pal achter Griekenland gaat staan. En pal achter de euro. Barroso roept heel erg hard dat Griekenland de euro houdt. Dat zegt hij natuurlijk tegen partijen die vinden dat Griekenland uit de euro gezet zou moeten worden. Of die hopen dat Griekenland zelf uit de euro zou gaan. Dat gaat niet gebeuren volgens Barroso. Hij staat ook achter, uh, pal achter een sterker, veel centraler bestuurd Europa. Als het aan de Europese Commissie ligt, uh, is de oplossing van de crisis bijvoorbeeld het ophogen van het noodfonds. Het invoeren van eurobonds. En die er sinds vandaag ineens stabiliteitsbonds. Want dat klinkt misschien wat aantrekkelijker. En uh, de oplossing zou ook moeten zijn het opleggen van strikte discipline. Aan landen, uh, discipline die vanuit Brussel dan wordt opgelegd. Dus dat werd allemaal benadrukt in deze speech. Uh, en vooral ook opvallend in de speech was veel frustratie bij de Europese Commissie over de onmacht van de politieke leiders in Europa om de crisis op te lossen. Dus goed, hij schuift het beetje... vooral richting regeringsleiders, als ik het goed begrijp. Ja, het gevoel is een beetje dat die regeringsleiders gewoon moeten kiezen uit een, een, een stapel voorstellen die er liggen. Alleen dat Berlijn, Parijs, Madrid, maar ook in Den Haag het maar niet eens worden over de vraag wie bepaalt nou in Europa hoe het gaat en wie betaalt de rekening. Um, maar vooral ook kritiek op de bankenwereld, dat was ook opvallend. Een harde aanval op de banken die overeind zijn gehouden met het... Een enorme astronomische bedrag van 4.600 miljard euro de afgelopen jaren. En daar mag wel wat voor terugkomen, vindt de Europese Commissie. En dan bijvoorbeeld in de vorm van een bankenbelasting. Ook daarvoor worden voorstellen verder uitgewerkt en op tafel gelegd vandaag. Het lijkt een voorbode te zijn voor wat er de komende tijd ook met betrekking tot Griekenland gaat gebeuren. Denk maar na, afgelopen zomer is afgesproken dat banken vrijwillig moeten gaan bijdragen aan het redden van Griekenland. Als dat niet vrijwillig heel erg op gaat schieten, dan worden de geruchten steeds sterker dat dat is verplicht gaan worden, het verplicht afstempelen van Griekse staatsschuld... tegen de banken zeggen, jullie moeten accepteren... dat je misschien de helft van je geld niet terug gaat zien. Dat heet een faillissement, dat gevoelige woord is niet gevallen... maar je proeft overal in de woorden, ook van de commissie... dat dit soort drastische maatregelen wel degelijk worden voorbereid. Ja, nou benadrukt Barroso dat het uh, nog een lange tijd kan duren... voordat er een oplossing is. Maar iedereen roept, haast is geboden. Van de week de Finse premier nog op bezoek. Uh, hoe valt dat te rijmen met elkaar? Uh, ja, er zijn twee, twee dingen. Het, het, het acute probleem, de crisis, die moet snel worden opgelost. Daarvan hopen de regeringsleiders binnen vijf, zes weken... met een oplossing te komen. Maar je hebt natuurlijk ook de lange termijn... het proberen aan de praat te helpen van de economie in Europa. En dat is veel lastiger. En dat is die lange weg die nog te gaan is. En dat is de poging om te proberen Zuid-Europa... weer concurrerend te maken. En daarvan hoopt het Europees parlement... dat ook de regeringsleiders het voortouw gaan nemen. Chris, dankjewel. Chris Ostendorf vanuit Brussel. Dit is het NOS Journal. door Dooralt Meegens. In het Finse parlement wordt vanmiddag gestemd over meer bevoegdheden voor het Europese Steunfonds. Het gaat om afspraken die de 17-euro-landen 21 juli hebben gemaakt. om een crisis af te wenden. Morgen dan stemt Duitsland over hetzelfde onderwerp. Correspondent Rolien Creton, Nu, Rolien, ja, wat gaat het worden vanmiddag? Nou, de verwachting is dat een meerderheid voor uh, ruimere bevoegdheden van het noodfonds zal stemmen. Maar ja, het blijft een zeer omstreden punt. En wat dat betreft is Finland nog sceptischer dan, dan Nederland. En dat heeft uh, alles te maken met de ware Finnen. Dat is een, een nationalistische anti-EU-partij... die uh, tijdens de verkiezingen in april in Finland ja vanuit het niet uh, opdook... haalde 20% van de stemmen. En die partij wil helemaal geen steun geven aan landen in nood. Hm. Die ware Finnen zitten niet in de regering... maar ja, die drukken wel heel duidelijk een stempel op, op de regering. Een vijfde van de Finnen heeft uh, gestemd dus voor die ware... Vinden. Betekent dat dat, dat dat sceptische beeld... dat dat breed gedragen wordt in Finland? Ja, zeker. Het is breed gedragen en het is ook nieuw, kun je zeggen. Kijk, Finland is heel lang... Heel erg ijverig geweest, werd uh, ja, de beste leerling in de EU-klas genoemd. En toen ze lid werden van de EU in 1995 wilden ze ook heel graag bij het Westen horen. Ze natuurlijk heel lang in de schaduw gestaan van de voormalige Sovjet-Unie. Ja, en daar is nu heel duidelijk verandering in gekomen. Kijk, veel Finnen uh, weigeren om ja, andere Eurolanden in nood uh, te helpen. Ja. Dankjewel, Rolien Karton. Graag gedaan. In Parijs dan, in een voorstad, zijn uh, bij een woningbrand zes vluchtelingen omgekomen. Het huis werd illegaal bewoond door zo'n dertig vluchtelingen uit Tunesië, Libië en Egypte. Brand in de gemeente Pantin brak vanochtend vroeg uit. Franse minister van Binnenlandse Zaken heeft inmiddels een bezoek gebracht aan het uitgebrande pand. Oorzaak van de brand is waarschijnlijk een kaars geweest. Zes lokale afdelingen van de Partij van de Arbeid vinden dat de partij aan vernieuwing toe is. Ze zeggen dat de partij te weinig het debat beheerst. De oude sociaal-democratische waarden moeten volgens hen worden verbonden met de moderne tijd. De PvdA moet het debat niet met nuances beginnen, maar met duidelijke oplossingen. Zegt woordvoerder Boekhout, voorzitter van de PvdA-afdeling Groningen. Op straat, ...dan weten ze niet meer wat, wat ze aan de Partij van de Arbeid hebben. Dan eh, hoor ik dat ze dit soort discussies missen. En de leden, dat, zei, dat is de ruggengraat van de vereniging. Dus ik wil dat debat terug in afdeling Ik wil dat het enthousiasme weer ontstaat en dat we weer uh, de, de gaan doen in Nederland. Begin november zijn er bijeenkomsten over de koers van de partij. De oproep is een initiatief van de voorzitters van de afdelingen... Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Enschede en Utrecht. Ze benadrukken dat het niet gaat om een discussie over PvdA-leider Cohen. De brokstukken van de ontplofte kerson op het strand van Rithem worden vandaag opgeruimd. En dat omdat er een onveilige situatie is ontstaan, zegt de gemeente Vlissingen. Het ding is echt ontploft, er zijn gewoon uitstekende delen. Het is hier hartstikke mooi weer. Eh, mensen, ook kinderen, gaan toch een kijkje nemen op het strand. Wat is er gebeurd? En om naartoe te voorkomen dat mensen zich gaan bezeren, hebben wij gevraagd aan het waterschap om de caisson te verwijderen. De caisson ontplofte vrijdagavond door een zwaar explosief. Wie dat explosief heeft geplaatst, dat is nog niet duidelijk. Het Vuurmedisch Centrum in Amsterdam is vandaag de officiële opening van een kankercentrum. Het centrum is een initiatief van oud-hoogleraar Bob Pinedo. Alle specialisten daar zijn bij elkaar gezet... waardoor de meeste patiënten binnen 48 uur een behandelplan krijgen, zegt Pinedo. Je kunt sneller beginnen met behandeling... omdat je al die artsen bij elkaar gebundeld hebt. Het verschil is dat we nu niet in een ziekenhuis zitten, maar in een huiskamer. Dat je ontspannen bent, dat je op je gemak voelt...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 Buiten de hoofdstad staan nog grote gebieden onder water. En gevreesd wordt dat een deel van de rijstoogst als verloren kan worden beschouwd. De orkaan Neesat trekt nu richting China. Het is bijna twaalf minuten over twaalf. De hoofdpunt uit deze uitzending: vier Nederlanders gearresteerd vanwege internationale beleggingsfraude. De Europese Commissie presenteert bankentaks. En caissonbrokstukken worden vandaag nog opgeruimd. En dan hebben we verkeersinformatie bij de ANWB Kees Kwaks. Goedemiddag. Goedemiddag Dorold. Files op de A1 Hengelo richting Apeldoorn bij Tello 2 kilometer. Op de A1 richting Amersfoort een ongeluk tussen Stroe en Voorthuizen. Dat levert ook 2 kilometer op. En daar is de linker rijstrook dicht. Van Luik naar Maastricht op de A2 2 kilometer bij Maastricht. En op de Ring A10 voor de Koentunnel 3 kilometer. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 Frank Dumosch in NCF's lunch.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 is Radio 1 en -E. Lunch. Frank Dumosch. Welkom bij lunch. We beginnen wat sneller dan verwacht, omdat de reclames vastlopen. Goed, wat gaan we doen in dit eerste uur van lunch? De vermeende verwisseling van twee Rijnsburgse baby's was lang geleden wereldnieuws. 80 jaar na dato ontrafelt Carolien Tensen het mysterie in DNA onbekend. Omroep Wakker Nederland heeft een boete van 40.000 euro gekregen... vanwege het iets te enthousiast aanprijzen van een dinnershow. Het klonk, aangekleed met mooie beelden, zo. Voor een unieke en spectaculaire avond uit, met lekker eten... moet je bij de Palazzo dinnershow zijn. Vanaf aanstaande zaterdag, zes dagen in de week. Het is zeer serieus, heel serieus, zeer zeker de moeite waard. Het is echt een avond uit. Dat waren de verslaggevers van WNL ochtendspits en de kok Herman Den Blijker. En het was superneutrale informatie, dat hoorde u. Dit mediaforum praat ik erover met programmamaker Maxime Hartman en uh, Max-directeur Jan Slachter. De Nationale Nieuwsquiz verwelkomt vandaag Tijmer Visser uit Oedijk als deelnemer. Als u zelf wilt meedoen aan de quiz, mail dan uw naam en uw nummer naar nationaalnieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Het mediajournaal, het medianieuws van deze dag van mij, De Leeuwarden Courant gaat vanaf 9 oktober haar eigen lezers inzetten... om de, kan, de krant op fouten te controleren. De controleurs worden gezocht in de kring van lezers... die de Leeuwarden Courant, -Courant nu al regelmatig op fouten wijst in de krant. Uit de scriptie van student Boukje van der Meer... blijkt dat er vergeleken met tien jaar geleden... nu meer taal-, stijl- en slordigheidsfouten in de krant staan. De hoofdredactie heeft de controle nu verscherpt... Het idee is om dit met behulp van de lezen Dat wordt ook al toegepast door een dagpad in Noorwegen. Oktober wordt uitgeroepen tot Lektober. Komende maand gaat de ICT-website Webwereld samen met internetjournalist Brenno de Winter... elke werkdag een ICT-privacy-lek onthullen. Brenno de Winter, goedemiddag. Een hele goede middag. Uh, waarom Oktober. Uh, omdat de oktober uh, een heel mooi uh, moment is nu in de tijd waarbij er heel veel overheidslekken zijn. En uh, daarom, wil ik daarmee, uh, da daarom wil ik daar dus mee gaan beginnen. En het gaat specifiek om overheidslekken van overheidssites? Ja, het gaat, uh, het gaat niet alleen om overheidssites, maar het gaat wel voornamelijk om overheidssites waar privacylekken aan bod moeten uh, kunnen komen. Ja, uh, en Lektober, dat is de naam die jullie eraan gegeven hebben. Uh, en, en, en waarom deze focus specifiek? Uh, dat, dat het momenteel gewoon echt structureel misgaat. Uh, wat we continu zien op, op internet is dat websites slecht beveiligd zijn... dat eenvoudig toegankelijk zijn. En dat het dan ongelooflijk eenvoudig is om bij die informatie te komen. We zien aan alle kanten dat jongeren... Uh, op dit moment, uh, zeg maar, dit soort data ophalen en op internet zetten. Nou, dat willen wij voorkomen. Wij willen alleen laten zien dat de lekken er zijn. En dat het serieus moet worden opgepakt. En dat uh, bedrijven en vooral overheden eens moeten gaan beginnen met nadenken over hun beveiliging. Want dat gebeurt op dit moment niet. Er wordt veel te laconiek over gedaan? Ja, er wordt echt. Uh, te weinig aan beveiliging, überhaupt gedaan. Maar wat je ziet, is dat continu verbindingen openstaan eh, staan. en dat er continu, eh, ja, het heel eenvoudig is om daarbij binnen te komen. Er zijn geen richtlijnen en als die richtlijnen er zijn, worden ze nagenoeg niet uitgevoerd. Ik ken bestuursorganen die niet eens een beveiligingsplan hebben. Nou, dat moet nu gewoon echt gaan veranderen. Wat zijn er voor incidenten geweest? Nou, er zijn er een aantal geweest de afgelopen periode. Nou, een, een, een paar die we recentelijk hebben blootgelegd zijn uh, een, een website met daar uh, ja, gegevens van bekende Nederlanders en bekende Vlamingen. Uh -oh. uh, vorig jaar waren er op een gegeven moment 168.000 persoonsgegevens die zijn gelekt uh, via de provincie Gelderland. Dat waren mensen die OV-korting hebben geboekt. Uh, recentelijk was uh, er een, een lek bij een zorginstelling en zo gaat het maar door. Uh, hoe gaan jullie dat aanpakken in de praktijk? Nou, we hebben nu al een aantal dingen die ik nu aan het onderzoeken ben. Uh, daar gaan we eerst de bestuursorganen confronteren ermee van... hé, hey, dit probleem speelt, dan haal je die website van internet af en ga het probleem oplossen. En dan gaan wij het naar buiten brengen dat het heeft gespeeld... en wat voor type informatie er dus toegankelijk was voor kwaadwillenden. En in wat voor tempo gaan jullie dit doen? Elke dag één lek, um, maar ik vrees dat we meerdere lekken hebben... Uh, per dag eigenlijk wel. Dus um, ik denk dat we gewoon ook dingen wel gaan melden... maar niet kunnen gaan brengen. Want jullie weten nu al dat je zo verschrikkelijk veel lekker hebt... dat je makkelijk de hele maand oktober ermee vult? Uh, het is een panel bij de overheid. Is zo erg? Ja. Ja, ja. ja ik, het, is, het is echt zo erg. Het is op dit moment zo dat we echt continu uh, lekker zijn. En um, ja, eigenlijk al die websites zijn gewoon niet door gemaakt. net met het oogpunt van de veiliging. Zitten er een paar klappers tussen tot slot, denk je? Sorry? Zit er zitten een paar klappers tussen, denk je? Ja, er zitten absoluut een paar klappers tussen. En um, er zijn zelfs dingen die zullen de, de opsporing gaan raken... en vragen gaan stellen over, um, uh, ja, over de correctheid van bepaalde veroordelingen van mensen. Dus het gaat echt wel heel erg ver. Kun, kun je iets duidelijker zijn? Um, op dit moment ben ik niet nog gaan onderzoeken, dus het is een beetje lastig. Uh, maar het ziet er naar uit dat, dat er gewoon met bewijsmateriaal kan worden gerommeld. Er kan met bewijsmateriaal gerommeld worden omdat er een, een website open staat. Of een ja, database? Of, of uh, bepaalde basale controles te slecht worden uitgevoerd. Nou, dat belooft dat. Hou ons op de hoogte, Brenno de Winter. Met liefde. Dank je wel. Dank voor okay. je toelichting. De Verkeersinformatiedienst heeft een van de bekendste Nederlandse filelezers... Ronald van Loon op staande voet ontslagen. Dat meldt hij zelf op zijn Facebookpagina. Van Loon is bekend van het RTL ontbijtnieuws... waar hij regelmatig mocht inhakken op de grappen van Jan de Hoop. Kastelaar verbrak zijn eigen record uit 2005. Toen rolde hij een megacigaar van 20 meter. Dat wordt stevig zuig om die sigaar aan te krijgen. Ronald van Loon. Met de ochtendsprijs te makkelijk. Met de ochtendspits. Goedemorgen, Ronald. Ik ben de sigaar dus. 0900 8855. En terug naar onze eigen polknak, Jan Hoop. Ja, waarom Ronald van Loon op staande voet ontslagen is, is onduidelijk. Op zijn Facebookpagina zegt hij daar zelf niets over, over de reden. We kwamen een bericht tegen van een Zuid-Afrikaanse collega van hem, Mark Esterhuizen. Hij nam zelf ontslag en liet dat in nogal sterke bewoordingen merken in de uitzending. This is Eyewitness News. Good morning, I'm Mark Esterhuizen. Fuck racism, fuck the pigs who killed Andres Tantani... Fuck the avia beer, fuck racism, we are all wild animals meant to live free, fuck capitalism, fuck fascism, fuck this fucking wage slavery graveyard shit. If you don't agree with me, please see my blog, follow me on Twitter, Mark Esthaisen. You can see me on Facebook as well, Mark Esthaisen. <laughs> er komt concurrentie op het gebied van het onderzoek naar de kijkcijfers. Dat is gevolg van een uitspraak van de Amsterdamse rechtbank. Programmamakers die ontevreden zijn over de kijkcijfers... kunnen in de toekomst ook terecht bij het Duitse GFK-panel-services. Misschien dat de kijkcijfers bij het Duitse bedrijf beter uitvallen... want zij op een andere manier tot die cijfers willen komen. De bekende kastjes van de stichting Kijkonderzoek gebruikt GFK niet. Ze gaan de kijkcijfers vaststellen met smartphones... De stichting heeft op dit moment nog het monopolie op de Nederlandse kijkcijfers. En als het aan de stichting SKO ligt, blijft dat zo. Ze beraden zich op dit moment op een hoger beroep of op een bodemprocedure. Het zal u niet ontgaan zijn dat de Nederlandse televisie 60 jaar bestaat. En daarom heeft het instituut Beeld en Geluid iets nieuws bedacht samen met de VARA. Aan de hand van het opgeven van je geboortejaar wordt een zogenaamde tv-biografie samengesteld met fragmenten die aansluiten bij je leeftijd. En die fragmenten kan je vervolgens online bekijken. Astrid Jooster legt op de site uit hoe het werkt. In het kader van 60 jaar televisie... heeft de VARA samen met Beeld en Geluid en de NPO... een online tv-biografie ontwikkeld. Dat is www.mijn. TVBio.nl. Nou, meer dan 300 fragmenten van alle publieke omroepen. en ook van RTL 4 en SBS 6 in één database. Dat is natuurlijk geweldig. Nou, ben je benieuwd naar jouw televisie-bio? Aan de hand van jouw geboortejaar zie je nu jouw persoonlijke televisieherinneringen. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. De K krant opent een meldpunt voor homo's die het worden in hun buurt. Dat was gisteren in het nieuws. Reden voor ons om in het archief te duiken. De afgelopen decennia waren namelijk zeer vooruitstrevende tv-programma's over homoseksualiteit. Maar ook conservatieve mensen kregen een podium. De EO zond in 1972 en 1973 een drieluik uit onder de naam Kerk en Theologie. In de laatste aflevering kwam psychotherapeut dokter van der Aardweg aan het woord. Hij behandelde homo's, want het was volgens hem te genezen. Op onze vorige uitzendingen hebben veel mensen gereageerd. Positief, negatief. Veel homofielen voelden zich gekwetst. Hoe staat u daar tegenover? Ja, euh, door het nogal sterk theologisch accent wat deze uitzendingen hebben gehad. Dat veel mensen nou zouden zeggen van, nou ja, homofilie, we zijn nou eigenlijk net zover dat dit onderwerp in de algemene belangstelling is gekomen... dat we hebben het leren aanvaarden dat het verschijnsel er bestaat. Dat we ook zover zijn dat we weten dat homofielen ook mensen zijn. Dat wil zeggen, als psychotherapeut... onder andere een gedeelte, altijd nog maar een betrekkelijk klein percentage... van de mensen die mij bezoekt, die aan dit verschijnsel lijden. En waar ik dan als een van een groepje mensen in Nederland... Moet ik er wel bij zeggen, langs psychotherapeutische weg wat aan probeert te doen. Wat ik dus ook nu he, duidelijk naar voren wil brengen, dat homofilie een neurose is, dat je dan eigenlijk ook van veel kanten uh, moet rekenen op een nogal felle en sterk emotionele reactie. Een verschijnsel, een neurose. U hoorde dokter van De aardweg, een fragment uit 1972. Dit is Radio 1, Lunch. Frank Dumas. Vanavond begint het tweede seizoen van DNA. Onbekend op Nederland 1 om half negen. Carolien Tense gaat de komende weken familiegeheimen ontrafelen. Met behulp van DNA-onderzoek. Ik heb Carolien Tense aan de lijn. Carolien, goedemiddag. Hey Frank, goedemiddag. Vorig jaar eh, was er nog wel wat te doen. Vooral bij de bestart van het programma. Eh, omstreden is misschien wat overdreven. Maar er kwamen nog wel mensen die boe en ho riepen. Eh, zijn de mensen er inmiddels aan gewend? Ja, dat was meteen al eigenlijk. Want mensen gingen roepen voordat de eerste uitzending was uitgezonden. En toen hadden wij ook zoiets van, nou, wacht nou mijn eerste de, eerst de uitzending af... hoe wij dat doen en maken. En daarna hebben we nooit meer iets gehoord van iemand. Dus dat is uh, alleen maar goed ontvangen, gelukkig. Vanavond is uh, de eerste aflevering. En dat gaat ook over een zaak van twee in het ziekenhuis verwisselde baby's. Laten we even een klein stukje horen. Ook Fred waren de gelijkenissen tussen zijn vorige vriendinnetje Annie... en zijn nieuwe vriend Leni al opgevallen. Ze konden haast wel zusjes zijn. Hun uiterlijk, hun opvallend kleine postuur... Maar als Fred er eens goed over nadenkt, nog opmerkelijker is het... dat Annie's veel grotere zus Aad sprekend op Leni's grote zus Geertje lijkt. En ook hier valt vooral de lengte weer op. Ik leek op de oudste van hun, van, van Leni de zus Geert. Daar leek ik het meeste op. En zij lijkt veel op de kleintjes van de Van Vechtes. Carolien, dit is een verhaal uit 1931, hè? Ja, ongelooflijk. Hè. Daar is in de jaren 50 ook nog, is de hele wereldpers is daar, uh, heeft zich daar op gestort. Maar ze konden natuurlijk in die tijd uh, gewoon uh, geen onderzoek doen. De DNA, wij kunnen sowieso pas sinds kort op een hele makkelijke manier tussen twee vrouwen DNA onderzoek doen. Dat ja. was voor ons in het eerste seizoen nog niet eens mogelijk. Dus ja, nu ja, kon dat. En op een hele simpele manier. Dan uh, ja, is het best bizar dat wij vanavond ontknoping geven na al die jaren. Wat was het wereldnieuws destijds? Nou ja, dat de baby's verwisseld zouden zijn. Überhaupt. Dat, dat gegeven ja. op zich was al wereldnieuws. Ja, dat was wereldnieuws. Want er kwam, uh, ja, dat, dat, uh, op een gegeven moment kwam dat uit. van, van zou dit mogelijk zijn? En daar is uh, heel, uh, ook heel veel oude krantenknipsels en foto's, et cetera, uh, zijn daarvan. Dus die, uh, die, die komen ook natuurlijk voorbij uh, vanavond in de uitzending. En het is natuurlijk een, een bizar verhaal. Tegenwoordig hebben babytjes allemaal een, uh, een, een, een polsbandje. Ja, maar dat was niet... Ja, Vroeger. ja, dus, ja. Uh, <laughs> dus mogelijkerwijs is in ieder geval één van die twee baby's uh, verwisseld of ging het om beide? Nee, dus er, zijn, er zijn twee baby's op dezelfde dag geboren en zijn ze waarschijnlijk aan de verkeerde moeder meegegeven. Aha, en, uh, maar jij zegt in de jaren 50 zijn er 31 geboren, deze beide, uh, ja. deze beide vrouwen, uh, ja. op leeftijd uiteraard inmiddels. Ja. Um, waarom is dat pas 20 jaar later is dat nieuws geworden? Nou, omdat uh, wat je net hoorde ook in het fragmentje, er was dus een, een, een, een man, uh, ik geloof dat die Henk heet, en die had verkeering, met een meisje wat opvallend klein was. Maar dat gaat uit, uh, nou ja, dat was toch niet de grote liefde. En niet veel later ontmoet hij een nieuw meisje die ook opvallend klein was, dus daar uh, is het aan, hè. helemaal verliefd, helemaal gezellig. En iedereen reageert naar hem van, god, is het weer aan met je oude vriendin? Ja. En toen zei hij, nee, hoezo? Ja, nee, maar ze lijken zo op elkaar. En toen is hij het gaan uitzoeken. En toen is hij uh, uh, gaan kijken wanneer ze allebei uh, jarig waren. En toen bleek het dus dat ze op dezelfde dag uh, geboren waren. Uh, niet die twee korte meisjes, maar uh, de, dus ook een grote zuster van. En toen zei hij van, ja, maar... Hier klopt iets niet. En toen heeft hij een ontmoeting heeft hij, uh, uh, plaats laten vinden op een verjaardag... waar allebei de families waren. Ja, en toen keek ze me aan en zeiden ze... het zou wel eens mogelijk kunnen zijn. Ah, kijk, kijk Heel kijk, bizar. Ja. Nou ja, het is, het is vooral ook een prachtige verhaal, hè, als je het zo vertelt. Prachtig. Ja. Goed, vanavond uh, is, is, komt daar de ontknoping. Je zegt, uh, de, de techniek die ervoor gebruikt was... die kon vorig jaar nog niet, want dit gaat tussen twee vrouwen onderling. Het gaat dus de vrouwen onderling, dus dat, uh, het, de, het wordt steeds uh, makkelijker en eenvoudiger om het uh, te doen. En uh, daardoor uh, ja, kunnen wij dit uh, DNA-onderzoek ook maken, dus uh, die, die ontwikkeling gaat natuurlijk maar door, dus dat is voor ons programma ook wel fijn. Maar uh, we hebben ook trouwens nog een heel ander mooi verhaal van uh, drie uh, broers, waarvan één broer al zijn hele leven ook echt heel veel moeite mee heeft, omdat hij denkt dat hij een andere vader heeft en moeder heeft natuurlijk het geheim weer graf ingenomen. En, dat is een, eh, ook een heel aangrijpend verhaal hoor. Ik vind wel, uh, Het is wel heel indrukwekkend, moet ik zeggen. Bij RTL hebben ze ook geprobeerd om een programma te maken wat een beetje lijkt op dat uh, van jullie. Uh, maar daar zijn ze gestroomd in het aantal aanmeldingen. Enig idee wat het verschil is? Ja, wel, dat het, gro het grote verschil was dat zij uh, uh, hebben geprobeerd omdat uh, er zoveel straatdonoren zijn geweest... waarvan er op een gegeven moment... want die wet die, die, die wijzigde zich steeds. Uh, dan moest het wel weer anoniem. Dan uh, mocht het niet anoniem. Uh, nou, en heel veel kinderen gaan uiteindelijk toch op zoek naar hun, uh, hun vader. Dus wat wilden zij doen... is gewoon zeggen... al die kinderen die op zoek waren naar hun uh, vader... wilden ze gaan kijken of ze dat nog konden vinden in die straatdonorenbanken. Uh, nou ja, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Dat is zoeken naar een speld in de hooiberg. En daar waren gewoon geen matches... Dus dat uh, ja dat is in de praktische zin was het gewoon niets te doen. Goed. En daarom, ja, dan heb je geen match. Dan heb je ook geen verhaal. Dan heb je niks eigenlijk. Ik vind het nog steeds een, een onsmakelijk woord: zaadbank. Het zal wel ja, een mij liggen. Ja, ja, ik je kan ook geen ander woord voor bedenken nee, ja, ja. Goed, we gaan ja. vanavond allemaal kijken. Half negen, Nederland 1, DNA onbekend. Met in ieder geval het prachtige verhaal van. Sowieso het prachtige verhaal van het mysterie van 80 jaar geleden. Carolien Tens. Dank je wel, Frank. Doeg. We, gaan straks, dag. we gaan straks in het. Zometeen moet ik zeggen: in het mediaforum praten met Maxime Hartman. Programma maken bij de VP. Piro en Jan Slachter, de directeur en oprichter van Omroep Max. Over een heleboel zaken die in het medianieuws figureren. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws, door Tegens. Radio 1 Het NOS-journaal. In een internationaal onderzoek naar beleggingsfraude zijn vier Nederlanders aangehouden. Ze zijn volgens de FIOD betrokken bij het bedrijf Quality Investments... dat op grote schaal fraude zou hebben gepleegd met Amerikaanse levensverzekeringen. Er zijn doorzoekingen gedaan in Nederland, Spanje, Turkije, Dubai... Engeland, Zwitserland en de VS. En wereldwijd is voor miljoenen euro's beslag gelegd. Zes lokale afdelingen van de PvdA vinden dat de partij aan vernieuwing toe is. Ze vinden dat de partij te weinig het debat beheerst. Oude sociaal-democratische waarden moeten worden verbonden met de moderne tijd, zeggen ze. Begin november zijn er bijeenkomsten over de koers van de partij. De oproep is een initiatief van de voorzitters van de PvdA-afdelingen Groningen, Eindhoven, Nijmegen, Maastricht, Enschede en Utrecht. En in een voorstad van Parijs zijn bij een woningbrand zes vluchtelingen omgekomen. Het huis werd illegaal bewoond door zo'n 30 vluchtelingen uit Tunesië, Libië en Egypte. De brand brak vanochtend vroeg uit, waarschijnlijk door een brandende kaars. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. De komende dagen belooft het nog even na te zomeren met redelijk wat zon en plaatselijke zomerse temperaturen. De mist van vanochtend die is inmiddels opgelost en de zon schijnt nu volop. De temperatuur is opgelopen naar een graad of 19 à 20. Nou, vanmiddag blijft het zonnig en de temperatuur komt uiteindelijk uit op een graad of 19 op de wadden tot 23 in het binnenland. In Limburg, daar wordt het lokaal maar liefst 25 graden. Er staat vandaag een zwakke, aan zee een matige wind en die komt uit het zuidoosten. Kijken we naar vanavond en vannacht. Dan is het vrij helder, koelt het af naar een graad of 10 en er is opnieuw kans op een aantal mistbanken. Dan morgen donderdag belooft er ook weer een vrij zonnige dag te worden met vergelijkbare temperaturen. En eigenlijk houden we het zomerse weer tot en met het weekend. ANWB Verkeersinformatie. file staan op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort... tussen Stroe en Voorthuizen, 2 kilometer. Na een ongeluk is bij Voorthuizen de linkerrijstrook dicht. Technisch onderzoek zorgt voor file op de A2 van Luik naar Maastricht. Technisch onderzoek nadat er vanochtend een vrachtauto kantelde. Er staat tussen Gronsveld en Maastricht, 2 kilometer. Op de A9, amsterdam en Alkmaar. In beide richtingen bij knoop Rotterpolderplein, 2 kilometer... En tenslotte de A50 van Arnhem naar Zwolle, twee kilometer bij Apeldoorn-Noord. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met vandaag als gasten Jan Slachter, directeur, voorzitter, oprichter van Omroep Max... en Maxime Hartman, programmamaker bij de VPRO-columnist van Nieuwe Revue. Dat laatste is nieuws. En ook oprichten van Omroep Maxime. Ja, ik wil zeggen, we hebben Omroep Maxime en Omroep Maxime. Dat... Ja, ja, ja. ja, daar hebben we nog een akkefietje mee Ja, daar doen. hebben we nog wel, maar goed. Ik, kijk, ik heb in de tijd gezegd, hij, hij heet natuurlijk Maxime. Dus het hoorde ik van, hij gaat Omroep Maxime op, oprichten. Ja. Ik dacht, ja, dat is wel uh, uh, een beetje toch... Uh, dat zou verwarring kunnen wekken bij de achterban. Doet uh, dat ook of niet? Heb je da, dat... da, da, ik heb er nog geen mailtjes nee? over gehad, dus ik ben niet kijk grond, er niet naar. Nou, hup, nieren testen, wat nieuwe nieren proeven. Wat was het akkefietje? Nou, het akkefietje was dat hij heeft gezegd... ik ga beginnen met uh, Omroep Maxime... Nou, bij ons heette Omroep, Omroep Max en ik vond het nogal erg verwarrend. En daar heb ik ook wel wat over gezegd. En, ja. Maar ik weet niet of er nou echt een... Was er nou een, een grap? Of was nee, het... het is geen grap. Ik ga er ook gewoon mee door. Ik heb ook een, inmiddels een goede rechtsbijstandsverzekering afgesloten. <laughs> Noodverdomme. Dus ik, ga, ik ga gewoon de strijd aan met Jan. Ja, nou, hartstikke goed. Nee, maar serieus worden, wordt het echt strijd? Uh, nou, kijk, ik, ik vind niet dat je iemand... Als je, ik gebruik mijn eigen voornaam. Uh, volgens mij was ik eerder dan Omroep Max... Ik heet overigens Maxime, uh, niet Maxime, zoals uh, Maxime Verhagen. Maar goed, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat ik uh, zeg maar meer recht heb op die naam dan, uh, dan Jan. Dus ik denk dat ik uh, misschien een omroep Max wel aangepakt. daar. Ja, ja, ja, ja, nou ja, goed. We hebben ook wel een uh, leger klaar zitten. Nee hoor, maar ik bedoel, we zien het wel. Maar Jongens, ik geloof het echt niet. Gewoon komen hier. er wel uit, we komen eruit. Goed, <laughs> euh, Maxime, je bent de nieuwe columnist bij een Nieuwe Revue. Waar ga je over schrijven? Nou, columnist is wel een heel groot woord. Ik, uh, ik ben gevraagd om wekelijks een ode aan de vrouw uh, te schrijven. Dat hebben ze eerst zelf geprobeerd. En uh, toen vond de hoofdredacteur dat ik daar misschien uh, uh, ja, meer capaciteit uh, toe had. En wat, wat maakt jou zo vrouwgericht? Uh, ik, ik ben dol op vrouwen. Oh, ja, En ik heb er ook veel ervaring mee. Dus ik kan heel goed, uh, ook op basis van het uiterlijk... al bepalen waar je op moet letten als man. En uh, wat, wat, wat uh, zeg maar de minpuntjes zouden kunnen zijn in het karakter. Oh. oh, je ziet het karakter ook aan de buitenkant? Ja, zeker. Ja? Zijn één tips? Grote ik wil wat tips horen. Ja. Nou ja, dat is hele, Het zijn ook hele herkenbare dingen. Dus als een vrouw van die rimpeltjes aan de bovenlip heeft... Ja. dan zijn het vaak een beetje zurige vrouwen. <lacht> <lacht> jij visualiseert je eigen vrouw? Nee, nee nou, die heeft dat gelukkig niet. Nee hoor, <lacht> maar... Uh, Oké, okay, op die manier. Kijk je echt zo naar vrouwen? Ja, je ziet ook, vind ik, aan borsten wel wat voor karakter een vrouw heeft. Namelijk? Nou, uh, als iemand uh, hele kleine borsten heeft... dan zijn ze vaak liever dan als ze hele grote borsten hebben. Grote borsten zijn bitje? Nou, niet bitje, maar het zijn wel vaak de dominante types. Dominant? Ja. En het komt door die grote borsten. Dat weet ik niet, maar het is gewoon het vaak een bepaalde dominantie. Dat af. denk ik, ja, dat D dat is. Dit ontspoort werkelijk waar, we zijn er met twee minuten <lacht> bezig. Het zal wel een Jan trein. Jij was op Vlieland. Ja. Uh, wat, wat deed je daar? Uh, daar waren gisteren opnamen, die zijn al een hele tijd bezig... van onze nieuwe dramaserie Dokter Deen. Uh, wat zich afspeelt op Vlieland met Monique van der Ven. Ah, uh, de Huisvestrijd. Hoofd... Voor haar wel, want uh, zij woont daar samen met uh, Edwin de Vries. Ja, ja vakantiehuisje. Toch? Vakantiehuisje. En die heeft ook de, de, het scenario geschreven. Nou, het was een prachtige opname daar gisteren. En, het wordt een hele mooie serie. Het wordt echt weer een serie. Een oude, ouderwetse Nederlandse dramaserie. Vanaf januari op Nederland 1. Is dus dat een beetje achtig, maar dan uh, anoniem? Nee, het is wel anonu natuurlijk, 2011. Het, is, het gaat over het leven van dokter Deen. Er is een bestaande dokter op het eiland. Dat is wel een man. En alles wat zij dan, Monique van der Ven, op dat eiland meemaakt als dokter... want ze is niet alleen dokter, ze is ook psycholoog, ze is dierarts. Ze heeft een liefdesleven. Haar man is uh, 16 jaar geleden ver, uh, vertrokken. Niemand weet waar die is. Nou, gewoon, Al die verhaallijnen zitten erin. Wanneer te zien? 30 januari op Nederland 1. Dat we het hebben over het commissariaat voor de media. Een boete van 40.000 euro voor WNL. In het programma Ochtendspits van 2 november. werd uh, een reclame gemaakt. Uh, althans, volgens uh, het commissariaat. voor de Palazzo Dinnershow. We hoorden net hoe dat ging. Jullie hebben het fragmentje gehoord. Ja. Uh, dat was nogal. Uh, rette uh, toch? Ja, het was wervend. Uh, natuurlijk, ja goed. We hebben die fout ook wel eens gemaakt. Ik vind uh, terecht dat het commissariaat. die moet handhaven. en dat ze daar ook op toezien. Maar dat ze nu gelijk een boete geven van 40.000 euro. Ik vind het echt buiten proportie. Maxime? Ja, de, de hoogte van de van boete... de verbazing ik me sowieso eigenlijk over. Ook als je ergens uh, iets te laat bent met parkeren of door rood rijdt. Als je dat in verhouding zet tot het vermoorden van iemand... dan vind ik die, die boete is ook aan de hoge kant. Uh, ik heb het stukje ook gezien. Ik vond het inderdaad wervend. Ik denk dat het niet met opzet zo gedaan is. Nee. Dat ze niet geld ervoor hebben gekregen. Maar ja, goed, die regels zijn nou eenmaal die regels. En ik, ik zelf vind de Palazzo een afschuwelijk oord. Het is voor mij echt de hel. Dus ik vind dat wel logisch dat ze ja, daar enige als je die teksten hoort die doen. daar gebezigd werden... dat was gewoon één grote commercial. Ja, maar goed, kijk, vergeet niet WNL bestaat in jaar. Wij hebben zelf ooit, ik weet hoe het is om een omroep op te richten... en met je dan wat er allemaal voor komt kijken. We hebben ooit eens een keer, toen we nog maar een jaar bezig waren... van een schoenenfabrikant, hebben we ook netjes in de jaarrekening gezegd een sponsorbedrag gekregen van 3000 euro. Dat was heel naïef en dat was wel via een buitenproducent. Maar goed, wij waren eindverantwoordelijk commissariaat zag dat, heeft onze brief gestuurd en we hebben een berisping gekregen. En we hebben het ook nooit meer gedaan. Maar er zit nu toch, er een nieuwe commissarissen, er zit een nieuw regime bij het commissariaat van de media, die is echt van het handhaven. En 40.000 euro is voor een oomroep als WNL echt heel veel geld. Ik weet ja. dat ze echt daar ieder dubbeltje moeten omdraaien. Maar ze hebben het korting gekregen trouwens. Ja, hadden, het was eigenlijk nou, 50.000 ja, dat ze 40.000 gekregen omdat het een begin nog een is. een berisping en, en uh, doe dit nooit meer. Jan, tegelijkertijd, ja. iedere ieder maker moet aan zijn klompen voelen dat dit te ver gaat. Dat is ook zo. Maar wij hebben want die dit ook dit was niet gemaakt. een beetje van Rettet Katet. Dit was gewoon een commercial. Ja, oké, okay, maar dan dan vind ik het meer op zijn plaats dat ze want ze hebben volgens mij nog nooit een berisping gekregen. Dat eerst er een berisping had moeten zijn. Zeker ook gezien het feit. Kijk, de tros heeft natuurlijk voor tonnen boetes gehad met die beliggende gelden. Maar WNL heeft dat niet. Ja. En ik vind het een beetje kinderachtig. Wat ook een beetje raar is is dat je dus als maker of als omroep dus niet van tevoren je programma kan laten beoordelen of het in de nee, je, is. Nee, inderdaad, maar als je bijvoorbeeld kijkt nu naar Op zoek naar Jozef, Op zoek naar Maria, dat zijn programma's die die uitgezonden zijn bij de publieke omroep. Dus dat was een grote, grote commercial ja. voor de musical van Joop van den Ende. Prima, maar dat kan dan wel. Het is voor ons als omroepen soms ook heel erg lastig... om te bepalen wat nog wel en niet mag. Ja, WNL wordt al sowieso beter in de gaten gehouden. Dat komt door de vorige minister, Plasterk. Dat betekent dat er eind van dit jaar komt een rapport ook over WNL. Want WNL verwijst er continu naar de Telegraaf. De telegraaf, columnisten ja. worden gebruikt. De telegraaf, artikelen worden aangehaald. Dus sowieso is het commissariaat bijzonder geïnteresseerd in... of dat ook niet betekent dat ze reclame maken voor het fenomeen de Telegraaf. Ja. Maar goed, wij doen dat ook. Maar ook voor de Volkskrant en ook voor het AD. En ik zie ook wel bij hen stukjes van de Volkskrant voorbij komen van het AD. Ja, weet je, bedoel, nogmaals, het is, het is lastig. En ik vind dat wij wel als omroepen gewoon het recht hebben om kranten te citeren... en om die mensen ook uit te nodigen. Punt. Maxim, jij werkt voor de VPRO. Uh, dat is niet een omroep die verslaafd is aan kijkcijfers. Maar hoe zit het met jou? Ik ben helemaal niet verslaafd aan de kijkcijfers. Ik, ik, snap, ik vind het eigenlijk een beetje een zielig systeem, een beetje neurotisch. Kijk, ik als maker maak iets en dan, uh, ga, ik, dan ga ik ervan uit dat ik zelf al kan bepalen... in hoeverre dat programma gelukt is. En of dat een goed programma is. Ik heb daar niet de bevestiging van kijkers voor nodig. Maar jij redeneert als een kunstenaar, ik maak wat. En of er een publiek voor is, dat is een tweede zaak. Precies. En of, ja, dat systeem wordt steeds lastiger. Want we gaan steeds meer toe naar uh, ja, dat je echt maakt wat de kijkers willen. Uh, ja, ik ben daar tegen. Jan ja. Zachter, ik kan me voorstellen dat niet iedereen zo redeneert. Nee, ons vertrekpunt is juist precies andersom. Wij willen graag datgene maken wat onze kijkers graag zien. Dat is ons vertrekpunt. Uh, we zijn de publieke omroep, we proberen voor een zo groot mogelijk publiek onze programma's. Natuurlijk zijn er ook niches. Dan heb je ook programma's waar 300.000, 400000 mensen naar kijken. En dan zijn we ook hartstikke tevreden. Maar ik vind het, ver, het, ver, het, ver, het vertrekpunt van ja, de maker vindt dit mooi... en daarom maak ik het en moet iedereen er maar naar kijken. Kijk je niet, pech gehad? Dat vind ik een verkeerd vertrek. Nee, ik vind het anders tot een vervlakking leiden. Als je bijvoorbeeld bij file achterwerk kijkt... Hè, dat is de, de, de jeugdafdeling van de VPRO. Daar hebben ze ook onderzoeken gedaan van wat willen kijkers eigenlijk zien. Dus die, hè, op dezelfde mm -hmm. manier geredeneerd ja, als wat jij bij Omroep Max doet. Uh, kijk, uh, kinderen willen eigenlijk gewoon kabouten, plop en K3. Dus dan zou je eigenlijk gewoon niet meer hoeven na te denken. En dan zet je en gewoon, gewoon non ja. ja, maar ik vraag het om een reden, namelijk dat de Stichting Kijkonderzoek nu het monopolie heeft op het meten van die kijkcijfers. Daar is wel eens wat gedoe over, of dat nou wel zo betrouwbaar is. En ze krijgen nu concurrentie uit Duitsland. Ja. Fijn, prettig. Ja, ik vind het op zich wel verfrissend. Ja, ik zou wel eens willen weten of er een andere meetmethode is. En dan ben ik ook heel benieuwd van of die uitkomsten dan hetzelfde zijn. als wat we nu iedere ochtend krijgen voorgeschoteld. Ik heb iedere keer weer moeite met het feit dat onze kijkcijfers gebaseerd zijn op 1200 kastjes in Nederland. En dat dat dan ook representatief is voor de kijkers ja. in Nederland. Dat vind ik gewoon heel lastig. Als je 1 miljoen kijkers hebt gehaald, heb ik dan niet zoveel problemen mee. Maar er mee. wordt een hele weging ja. op Dat weet je, Jan? Je weet dat een hele weging op loslaten. is. Ja, weet ik weten. betekent dat Ene stem telt wat meer, ja. want die vertegenwoordigt een grotere groep. Maar groen. waarom doen ze dat niet digitaal? Ik bedoel, ja, de meeste nou ja, mensen dat... kijken digitaal. Dus Het ja. is toch heel makkelijk te meten of we naar welke zender je kijkt? Nee, ze gaat nu met de Duitsers gaan met smartphones doen. Ik weet niet wat dat dan precies betekent. Ja, smartphones. Nou, ik ben toevallig net uit Berlijn terug en ik had ook altijd het idee dat Duitsers heel goed zijn in het organiseren van dingen. Maar het openbaar vervoer is daar zo'n ramp dat ik mijn vertrouwen in de Duitsers daar ook ben verloren. Het gaat snel met jou. Het gaat heel snel. Gewoon de ja, vertrouwen goed, maar... in de Duitsers ben je nu kwijt. Ja, wat wel een punt is dat, dat natuurlijk die 1200 kastjes, ik vind het nog steeds eigenlijk onbestaanbaar dat met de uh, huidige technologie het niet mogelijk is dat in televisies iets is ingebouwd. Ja. Waardoor men kan meten wie er nu echt daadwerkelijk naar dit programma hebben gekeken. Dat je surfgedrag hebt op een computer wordt ook, kan ook bijgehouden ja, worden. Welke waarom, site je bezoekt? Waarom ja, waarom moeten we dan afhankelijk zijn van 1200 kastjes? Ik heb nog steeds, en ik bedoel iedereen zegt wat tegen mij. Jammer, het is betrouwbaar, geloof het. En dat wil ik ook best wel, maar ik vind dat toch nog steeds heel erg lastig. Datzelfde heb ik met onderzoeken. Als er gezegd wordt 89% van Nederland vindt dit en dat. En dat blijkt uit een onderzoek onder 500 Nederlanders. Ja, wat stelt ja. dat dan, ja, ja, ja. dan voor? Nou, nog erger variant is dat 500 mensen op internet kregen. Ja. Op, op iets. ja, ja. Ja, en ja en ko wordt dan de koekjesfabrikant blijkt dat koekjes bijzonder populair ja, zijn. Dat is dan ineens de mening ook, van Nederland. Het schijnt ook dat het kastje wat het is een set-up box die die mensen hebben die 1200 gezinnen. Die die vangt alleen maar zeg maar de signalen van de hoofdtelevisie. Dus het betekent eigenlijk dat je de, de meestal de vader, de moeder of de gehandicapte die bepaalt dus de kijkcijfers. Ja. Terwijl de jongeren die boven kijken, die worden eigenlijk ook niet meegeteld. Maxime ja. voor iemand die zich een barst aantrekt van kijkcijfers, weet je er dan hoop vanaf. Mag ja, dat confriteren. <laughs> Zeker. Ja. We hebben het, we gaan het ook even hebben tot slot uh, met jullie over over uh, de ontslagen die er aan zitten te komen. want als de bezuinigingen. en die gaan ontslagen tot gevolg hebben. ook bij Max? Ik denk het niet. Uh, kijk, wij hebben niet heel veel mensen in vaste dienst. Dan over het algemeen tijdelijke contracten. Dus als we een programma hebben en dat duurt negen maanden... hebben we ook voor negen maanden iemand in dienst. En dan dump je, dump je ze in de WW? Nee, dan, ja, over het algemeen vinden die mensen gewoon ook wel werk... weer bij een andere omroep. Uh, maar dat gaat straks denk ik wel een stuk lastiger worden. Zeker als er nu gedacht wordt dat er zo'n 600 à 1000 mensen... Uh, ontslag zullen krijgen. En ik vind het on onbestaanbaar dat wij in Hilversum... dit gewoon maar laten gebeuren. Dat Want? we eigenlijk, nou ja, we zijn nog helemaal niet, zijn we al naar het Malieveld geweest? Hebben we al ergens iets gedaan? Hebben we al een petitie aangeboden? Ja. Ik zie dat iedere bevolkingsgroep in Nederland, die op de een of andere manier gekort wordt, terecht of onterecht, al naar Den Haag is geweest. En dat wij in Hilversum gewoon hebben zoiets van, nou ja, ik denk dat als straks bekend wordt wie er ontslagen gaan worden, dan dat het dan wakker wordt. Maxime dan... Hartman? Ja... Ik vind het moeilijk, ik ben zelf freelancer... dus ik zal niet zo snel uh, demonstreren, denk ik, voor zoiets. Maar het is inderdaad wel verbazingwekkend... dat in alle andere categorieën in de samenleving... die mensen wel uh, naar het maliveld gaan en hier niet. Het is misschien angst of dat ze denken... nou, het zal mij niet overkomen. Ja, ik denk dat dat het eerder maar is. Ik hoor. denk dat mensen sowieso eigenlijk van het begrip werk af moeten. Want, kijk, we, uh, jullie zeggen angst, wat bedoel je daarmee? Angst voor wat? De ja, ja, angst dat, dat je baan uh, verloren Precies. gaat. Alleen maar dat je niet weet maar of jij het bent. Dat je misschien, nog wel... misschien ook angst voor de politieke werkelijkheid. Want er zitten een paar mensen heel hard te roepen in Den Haag. die heel, heel erg een hekel hebben aan de publieke omroep. Ja. ja, nou ja, maar goed, dat ja? geluid. Ja, maar dat geluid bedoel ik. Laten we wel wezen, dat, dat heb ik al vaker gezegd. De publieke omroep wordt erg hoog gewaardeerd in Nederland. Dat zijn daar zijn cijfers voor. Hoger dan de commerciële. We zijn de goedkoopste publieke omroep van, van Europa. En ik vind dat dat geluid te weinig gehoord wordt. Ook richting de politiek, want daar wordt wel heel gemakkelijk gedacht over Jans. ons. het wordt zo vaak gezegd. Ik heb ja. het gisteren ook nog eens gezegd. moeten het land niet. Ja, het land niet. Moet, we moeten het blijven zeggen. En ik denk dat iedereen ook wel weet, op het moment dat, dat wat we nu hebben, als we dat afschaffen, dan hebben we morgen spijt en dan is het te laat. Dus maar daarom... het, het feit dat er enigszins bezuinigd wordt bij de omroepen vind is ik terecht. Niet slecht. Is terecht. Ja. is terecht, is terecht. Maar, maar 200 is... miljoen is veel te veel. 100 miljoen was direct geweest. Nou ja, maar, dat, dat is, ja, als je ja, maar kijkt, bezuinigen waarop? Op het moment dat je gaat bezuinigen... zou je de omroep de verenigingsstructuur aan moeten pakken. Ja, dat Daar is ja, geld. Precies. Maar ja. dat wordt alleen maar versterkt. Het wordt belangrijker dan nooit nee, dat, dat er omroep je eens. veel leden binnenhaart. Ja. Dus die verenigingsstructuur krijgt juist een boost. Ja, ja maar die verenigingsstructuur... Zoals, tenminste zoals die bij ons is... Uh, al dat geld wat daarmee ge, ge, uh, uh, aan uitgegeven wordt... dat wordt betaald vanuit de vereniging. Dus dat gaat niet van het omroepgeld af. Ja. Dus ja, ik, maar goed, ik, nee, ik maar vind het hele systeem zou op de, schop op de schop moeten. Dat ben ik wel met de, de presentator eens. <lacht> Zij, de de, de voorzitter-directeur van Omroep Maxime, <lacht> <lacht> Maxime Hartman, programma maken bij de VPRO en Slachter, directeur en oprichter van Omroep Max. Hier en dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit is Radio 1 lunch. Frank Dumas. We gaan de, de nieuwsquiz spelen, de nationale nieuwsquiz met uh, Tijmen Visser uit Oudijk. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Um, de score staat op 136. Maandag is die daar vastgesteld. Ik hoorde het. Um, ben jij een, een nieuws junkie-timer? Uh, ja, ik heb dat wel een beetje van huis uit meegekregen. Mijn ja. vader uh, is een enorme nieuwsfreak. En ik, uh, nou, ik probeer dat zelf ook een beetje bij te houden inmiddels. Ja. Maar jouw vader heeft jou dat ook met de paplepel doen ingezet. Absoluut. Het acht uur is is heilig uh, bij mijn ouders. Ja. Goed zo. Dat horen we graag. <laughs> we gaan uh, jouw nieuwsfactor vaststellen, ja. Thijmen. Dat gaan we doen door een aantal vragen te stellen over het nieuws. Die nieuwsfactor neem je mee naar de tweede ronde. Dus ik zou zeggen, nou, veel succes. Dankjewel. Ochtendgloren in het centrum van Athene. My answer is yes, we can. De nationale nieuwswiss. I can guarantee. That Greece will live up to all its commitments. Sceptici overtuigen. Yes, we can. Griekenland wieder vertrouwen gewinnt. Yes, we can. Yes, we can. Dus Griekenland gaat herreizen uit deze economische crisis. Dat werd gisteren tijdens een conferentie in Berlijn gezegd. Er lijkt dus licht te zijn aan het einde van de tunnel. Wie sprak gisteren namens Griekenland deze... en andere opbeurende woorden over de toekomst van zijn land? Uh, Papandreou. Ja, de premier van Griekenland was dat. Precies. Hij was daar om met Duitse politie en bedrijven te spreken. De tweede vraag. Een van de voorwaarden om meer Europese steun te kunnen krijgen... was de instemming met een omstreden nieuwe belasting in Griekenland. En dat is gelukt. Gisteravond stemde het Griekse parlement ermee in. Waarop wordt deze belasting geheven? Um, volgens mij is dat op woningen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja het is ongeveer goed. Ja, het is huizenbelasting, huizentax. Ja, op woningen. Precies. Daarmee hoopte de regering op termijn zo'n 2 miljard euro binnen te halen. Afspraken binnen de Europese Unie worden altijd grondig besproken en vastgelegd. Het verdrag van de Unie begon in 1992 in Maastricht. In 1997 werd het Amsterdam en in 2000 Nice. Sinds 2007 is het verdrag genoemd naar welke stad? Ik gok op Brussel, maar... Nee, nee. Nee, dat was Lissabon, helaas. Ja, 13 december 2007. Ja, goed. Lissabon, het verdrag van Lissabon. Ik laat je een fragmentje horen. Je hebt twee punten trouwens, uit drie vragen. Um, ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Toen ik een vrouw van in de tachtig aan de lijn kreeg... die tegen mij vertelde dat ze met haar vriendin moet verhuizen uit het flatje... omdat ze de buurtjongens wordt gepest... toen dacht ik, dit is niet de wereld die wij aan onze kinderen willen nalaten... Wie is dit? Ik denk... Um, is dat burgemeester Wolse? Nee, nee, nee, nee. Als ik het zeg, dan denk je... Oh ja, waarschijnlijk. Dit is de hoofddirecteur van de gaykrant, Henk Kool. Ze oh, ja. okay. hebben een meldpunt voor homo's en lesbiennes... die weggepest zijn of worden ingericht. De vijfde vraag. Naast de, de oudere vrouw was voor Krol ook de druppel dat er opnieuw een homostel is weggepest. De PVV wil hierover een kamerdebat. En hij is het aftreden van de burgemeester van welke stad? Dat is Den Haag. Yes, dat kwam er zonder aarzel uit. Klopt. Ja, van Aartsen. Yes, precies, zo is het. Goed, um, je hebt drie punten. Je kunt er nog vier punten bij verdienen. Um, je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is wie bedoelen we? Als je denkt dat je het weet, dan uh, roep je stop. Okay. Vier mijn mensen leerden me incognito kennen. 3. Ze noemen me de zonnekoningin. 2. Mijn nichtje is PvdA-Kamerlid, maar, snel... is... maar daar zal ik niet snel... Stop. Maar daar zal ik niet zo snel op stemmen, want die twee punten dat maakt toch niet dus uit. Dat is uh, mevrouw Albayrak van de ja. uh, COA. Ja een Albayrak is dat. Ja, precies. Uh, ze leerde me incognito kennen. Ze ging uh, aan de slag als personeelsdirecteur. Vooraf meldde zich uh, incognito aan als asielzoeker... om de organisatie vanuit die kant te leren kennen. Uh, ze noemen me de zonnekoningin. Ze zou een schrikbewind voeren en wordt door medewerkers... een despoot en een zonnekoningin genoemd. Het is inderdaad het nichtje van, uh, uh, van uh, uh, Albayrak, van de Partij van de Arbeid. Goed, dat betekent dat jouw nieuwsfactor is vastgesteld op vijf... Uh,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 De Tweede Kamer bespreekt vandaag de woonvisie met minister Donner. Er is flink wat visie nodig, want de woningmarkt zit nog steeds muurvast. Volgens de Vereniging Eigen Huis komt dat deels doordat veel mensen geen of alleen een lage hypotheek kunnen krijgen. Met de crisis nog vers in het geheugen zijn banken daarmee namelijk erg terughoudend. De stelling waarop u kunt reageren is: banken moeten weer makkelijker hypotheken verstrekken. Bent u daarmee eens of eens? SMS dat naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stamp.nl. voor de twitteraars hashtag Stampunt. Mijn de gast in Stamp.nl, Erik Lucassen. Tweede kamer voor de PVV. De stelling. Banken moeten weer makkelijker hypotheken verstrekken. Tijd Visser, We gaan verder. Um, wij zei, ik zei al dat jou... Uh, uh, nieuwsfactor is vastgesteld op 5. Uh, uh, dan heb je nog wel wat te doen. Ja, dat is een uitdaging. Ja. Hoeveel kranten en, en, en tijdschriften lees jij per dag? Oeh, uh, veel, veel op internet vooral. En wat? Uh, ja, Nu.nl, AD, Telegraaf. Ja. En daar uh, heb je voldoende aan, denk je? Yeah, ik hoop het. <laughs> ja, dat zou moeten blijken als je bij, misschien met een goede vraag en dan uh, kom ik een ente. Ja, ja, ja. En Ik ben niet zo heel goed in hoofdrekenen, dus daar heb ik mijn, mijn, mijn uh, lieve redactieleden voor. 28, schrijven zij. moet je uh, goed hebben om uh, die uh, 136 te gaan benaderen. Dus uh, hm. ja, uitdaging. Ja, jij ja, gelooft ja. wel een uitdaging. <laughs> Je krijgt in 90 seconden tijd zoveel mogelijk vragen van mij voor je kiezen. En als je het niet weet, wees daar handig in. Zeg dan meteen pas, want dan krijg je gewoon de volgende ja, vraag. prima. Goed, dan gaan wij het kanon ontvuren. De Nationale Welke partij wil dat Nederland nog maximaal drie maanden Libië actief blijft? CDA. Ja, en welk Amsterdam ziekenhuis wordt vandaag een nieuw kankercentrum? Viermedicentrum. Is goed, over welk Nederlands natuurgebied wordt een bioscoop gemaakt? Is goed, het proces tegen de lijfarts van Michael Jackson is gestart. Wat is zijn naam? Pas. Coronel Murray, op welk Nederlands forteiland is een granate de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt? Pas. Pampus, welk voormalig model is opgepakt op verdenking van mensenhandel? Talita van Zon. Is goed, de Eerste Kamer weigert de spoedwet over welke pas met kwam. Is goed, gisteren werd, kwam een einde aan 20 jaar Nederlandse militaire inzet in welk land? Bosnië. Is goed, hoeveel doelpunten maakte Real Madrid tegen Ajax? Is goed. Minister Leers gaat de zaak van welke jong asielzoeker opnieuw bekijken? Mauro. Is goed. De Nederlandse man is op het vliegveld in Cayenne betrapt met wat voor soort vogels in zijn broek? Kolibries. Is goed. Het Russische leger wil af van welk broemtype geweer? Is goed. De nominatie van welk Nederlandse filmprijs is gisteren bekendgemaakt? Het eh, Nederlands Filmfestival is van de Goudkalef. Goudkalef is goed. Welk Tweede kamerlid erkende het, het lekker van CPB-cijfers? Pas. Welke Nederlandse zanger wordt op zijn 69e opnieuw vader? Rob de Nijs. Is goed. Doelman Ramos gaat voor welke voetbalclub verlaten? Is goed. In de Amerikaanse staat Wisconsin is iemand gearresteerd nadat hij wat uit een grafkist stal? Een gitaar. Is goed. Welke strip heeft in België in 16 jaar bijna drie kwart van levenslust? Is goed. Tegen de oud-premier van welk land is zeven jaar gevangenisstraf geëist? Oekraïne. Is goed. Welke overleden doelman krijgt een wandsculptuur in het Philipsstadion? Pas. Pas. Jan van Beveren. Welke schaatser geeft andere topsporters loopbaanadvies bij Randstad? Erwin uh, Wendemars. Is goed. Een PvdA-wethouder van welke stad is gisteren opgestapt? Uh, Rotterdam. Dat was Utrecht. <lacht> Goeiem, hemel zeg. Even kijken. Je had er... Uh, ja, ja, die 28, dat, was dat, een, dat, is, een, dat is een mission impossible. Gaan dat moet we niet redden, hè? <lacht> Je hebt er uh, 17 goed. Nou. Dat betekent dat jouw eindstand uitkomen is op 85. Dat is nog steeds uh, heel mooi. Je krijgt ja. twee toegangskaarten voor de beeld- en geluid-experience. Dankjewel. En de lunchradio krijg je van ons kantoor. Hartstikke leuk. Goed, Stijme Visser, hartelijk dank dat je hier was. Graag gedaan. Wilt u zelf doen? Kijk dan even op onze site, dan kunt u meedoen daarmee. We zijn straks terug met. We gaan duiken in de forensische deskundigheid in Nederland na het NOS Journal. Ik geloof. ik geloof, ik geloof. Ik geloof, in de mensen en CRV. Hij is de Mark Rutte van België.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 Dit is Radio 1.